De kleinste liefde ter wereld. Een radio van Miklos Jarvas, vertaling Antal Sivirski. Hallo schat, ik heb de thee ingeschonken. Moment. Even wachten. Lieverd, wat klinkt je stem huh? gek? Hè? Gek? Ja, het is al laat en je hebt nog niet ontbeten. Liefste, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Iets verschrikkelijks? Maar wat dan? Doe de deur eens open. Die is open, liefste. Maar alleen binnenkomen als je op het ergste bent voorbereid. Doe niet zo eng, dan durf ik niet. Dan zal ik de deur zelf open doen. Ah! Niet je ogen dicht doen. Kijk me aan. Ik sta hier voor je. Niemand minder dan je echtgenoot. Dat is niet waar? Er is niets aan te doen. Ik ben het. Je bent kleiner dan je bent? Gelijk heb je. Nou, toeschat, <laughs> maak nog geen grapjes. Nee, ga rechtop staan. Rechter staan kan ik niet. Maar je bent 1,85 meter. 85. Nee, gisteren. Ik heb me net gemeten tegen de deurpost. Ik ben 1,60 meter. 60. Je wilt toch niet zeggen dat jij vannacht 25 centimeter bent gekrompen? Ja, ja, en op een mooie, gelijkmatige manier. Alles is gekrompen. Verschrikkelijk. Kijk, kijk, mijn overhemd is drie maten te groot. Oh. Mijn handen kan je bijna niet meer zien. Oh, nee. Mijn broek zakt af. Oh, ik overleef het niet. Precies nee. wat ik ook dacht toen ik vanochtend in de spiegel oh. keek. Ik heb me net een tijdje afgevraagd of ik me met mijn scheermes misschien of glad zou scheren of mijn keel doorsnijden. Nee, stil! Dan nou weet je dan maar niet op, je ziet dat mijn keuze met scheren is gevallen. Oh. Huil nou liefste. Een man van 1,60 meter is toch ook een man? Ja, dus. Als je van me houdt, hou je ook zo van me. Maar je weet hoeveel ik van je hou. Ach, je raakt aan mijn nieuwe afmetingen wel gewend. Trouwens, ik, ik was toch te lang voor je. Wie weet wat voor voordelen het heeft dat ik in het vervolg iets kleiner ben. Maar heb je het er al bij neergelegd? Mm -hmm. maar waar heb jij die 25 centimeter gelaten? Je dacht toch niet dat ik mezelf ingekort heb? Hm? Maar die 25 centimeter moet er toch ergens gebleven zijn? Ja, liefste, wees het toch redelijk. Probeer redelijk te zijn, de situatie te aanvaarden. Er is een of andere wonder gebeurd. Een zonderlinge speling van de natuur. Ik ben ervan overtuigd dat dit uniek is in de geschiedenis van de mensheid. Maar ben je er dan trots op dat jij gekrompen bent? Dat zeg ik toch niet? Als ik dit probeer te begrijpen, moet je het niet verkeerd uitleggen. Hoe voel je je? Hm? Duizelig? Moet je niet overgeven? Oh, nee, waarom? Ik voel me best... Een beetje ongewoon misschien. Ja, we moeten achter de oorzaak komen van deze ramp. Wie weet is er kans op herstel. O, die professor van de Malibaan, die vorig jaar de Nobelprijs heeft gekregen... voor een studie over het menselijk groeiproces. Huh? Ja, je bent nou toch te laat voor kantoor. We gaan onmiddellijk naar hem toe. Ik wil de natuur niet bestrijden. Maar wil je dan zo klein blijven? Ja. Oh! Wat is er? Je bent weer kleiner geworden... Er is geen reden tot ongerustheid, mevrouw. De röntgenfoto's tonen een perfecte harmonie van het binderstelsel en de inwendige organen enerzijds en de lichaamslengte anderzijds. Professor, we zijn drie jaar getrouwd, we zijn dol op elkaar. Mijn man is 34 en ik ben 27. We zijn nog zo jong en nu is alles afgelopen. Mevrouw, ik begrijp u niet, wat is afgelopen? Mijn man verwacht over enkele maanden te promoveren tot directeur van de afdeling kredieten. En kijk hem nou toch staan? Een directeur die nauwelijks boven het bureau uitkomt? Met een lichaamslengte van 160 centimeter... ...hebben mannen in de loop van de geschiedenis op koningstronen gezeten, mevrouw. <laughs> ik zie niet in waarom uw man niet op een directeursstoel zou kunnen zitten. professor, ik ben u dankbaar voor uw bemoedigende woorden. Ik heb ook het gevoel dat ik in mijn nieuwe iets bescheidener gedaan... ...in de maatschappij mijn mannetje wel zal staan. Mijn liefste, dat is onzin. Als je nou nog verder krimpt... Hij zal niet verder krimpen, mevrouw. Ja, Hoor je het nou? Je moet je zenuwen beheersen, liefste. Ik ben 1,60 meter en daarmee uit. Dus professor, mijn man heeft zijn minimum bereikt? Hij heeft zijn normale lichaamslengte bereikt, mevrouw. Maar gisteren was hij nog. Gisteren was uw man nog ziek. U bedoelt dat zijn lengte van 1,85 meter... 85? Een pathologisch verschijnsel was. Ah. Uw man is, men hoefde maar te bekijken, van nature klein van stuk. Hij was te groot geworden, abnormaal lang. Een lengte van 1,85 meter kan je toch moeilijk abnormaal lang? Professor. Bij andere, bij de werkelijk lange mensen Wanneer bijvoorbeeld een man van 2 meter slechts 1,85 meter is Is hij beneden de maat Ach. Wanneer echter een kereltje van 1,60 meter tot 1,85 meter gerekt wordt Hebben we te maken met een pathologisch groeiproces Ach, zijn vroegere lengte was waarschijnlijk het gevolg van een hormoonstoornis op jeugdige leeftijd Daar is hij nu overheen gegroeid ...overheen gegroeid? Neem me niet kwalijk wanneer ik gezien de situatie... ...niet de gepaste uitdrukking gebezigd heb. Het belangrijkste is dat uw man tenslotte... ...zijn natuurlijke lengte heeft bereikt. Ik wens u geluk, meneer. Dank u wel, professor. Ik begin me als herboren te voelen. Het is alsof ik nu eindelijk ben zoals ik moet zijn. Het doet me genoegen dat u deze wending in uw leven... ...zo gauw onderkend hebt. Ik maak mij sterk dat u tijdens uw pathologische afwerking niet zo snel van begrip was. Oh, nou, voor deze metamorfose zou ik het waarschijnlijk niet begrepen hebben. Exact. Het komt mij voor dat de weg naar uw succes nu pas voor u geopend is. Ach, jongen, waar heb ik me toch eigenlijk druk over gemaakt? Vrouwen zijn toch intelligenter dan mannen, vindt u niet, professor? Daar kan ik niet over oordelen, ik ben niet getrouwd. U hebt echter een belangwekkende vraag opgeworpen. Misschien ga ik nog wel eens trouwen en dan zal ik het zeker onderzoeken. Nou, maar dan moet u een vrouw trouwen zoals de mijne, professor. Oh, schat. Heerlijk eenvoudig om je nou te kussen. Wat? Vroeger, professor, moest ik altijd op mijn tenen gaan staan als ik hem wilde omhelzen. Oh, zo, zo. Ja, ik ben weer opnieuw verliefd op je. Is hier aardedonker? Hoor je schat? Waarom heb je de Luxaflex neergelaten? Wil je niet op het balkon komen? Het is zo mooi buiten. De maan is zilvergrijs, zoals onze herinneringen. Als de zee bij zonsopgang toen je me voor het eerst hebt gekust. Of de sneeuw toen. Ik ga maar een beetje op de rand van je bed zitten. Goed? Waarom antwoord je niet? Als je niet wilt praten, zal ik je strelen. Waar is je hoofd? Het kus is leeg. Ben je soms niet naar bed gegaan, schat? Ben je in de badkamer? Auw, wat heb ik in mijn hand? Een muis! Nee, nee, niet slaan. Het is geen muis. Ik ben het. Jij? Doe je hand open, je knijpt me dood. Mijn hartje. Liefste. Nee. Ja. Ben je zo klein geworden... Ik werd daarnet wakker door zo'n zware druk op mijn borst. Het was het monogram op mijn pyjama. Ik kon nauwelijks ademhalen. Ik zal de lamp op het nachtkastje aandoen. Schat, je bent nauwelijks tien centimeter meer. Kijk me niet aan. Waarom niet? Ik ben naakt. Ik heb je nog nooit zo mooi gezien. Veel mooier als toen alles nog levensgroot aan je was. Mijn liefste... Oh, nou, verschrikkelijk. Wat praat ik toch allemaal? Je schoonheid heeft me zo verblind dat ik helemaal niet meer normaal kan denken. Ik ben tien centimeter. Ik wil niet langer leven. Haal een speld en doe je plicht. Nee, zeg dat niet. Zeg dat niet. Als je een beetje van me houdt... Een beetje. Ik ga op mijn knieën voor je bed zitten en dan zal ik je piepkleine voeten kussen. Ik ga een beetje, hoor je? Ik heb het koud. Ik zal je mijn handen warmen. Draag me niet aan. Het is zo vernederend. Ik wil niet naakt in je handen liggen. Het gevoel alsof ik een klein dier ben. Nou, wacht even. Ik drapeer een zakdoek om je heen. Zo. Ik bind hem bij je schouders vast. We maken er een paar mooie plooien in. En dan nou zie je eruit als een kleine Griek. Een mini-Hercules. Ik ben geen Hercules. Ik ben ook geen Griek van tien centimeter. Ik... Ik... Ik ben alleen... Een ontrouwe. Ontrouwen? Ja. Waar ben je dan ontrouw aan geworden? Aan je sociale ideeën? Nee. Aan de bank? Je hebt toch niks verkeerds gedaan? Nee, ik ben jou ontrouw geworden. Ik versta je niet. Spreek eens wat harder. Ik kan niet. Ik schreeuw mijn keel al schor. Ik zal je dichter bij mijn oor zetten. O, ik op. Nou, nou niet bang zijn, lieveling. Hou je maar aan mijn lelletje vast. Eh, je bent zo goed voor mij. Ik zou kunnen huilen. Nou, kom nou wat dichter bij mijn oor en spreek. Wat heb je zojuist gezegd? Mag ik eerst je lelletje kussen? Natuurlijk, schat, doe het maar. Wat heerlijk. Ik voel niks. Grotere kus kan ik je niet geven. Nou heb ik het gevoeld. Heel bijzonder. Alsof een bloemkelk mijn oorlel aanraakte. Ik heb dan ook gebeten. Waarom gebeten? Uit wanhoop en uit hartstocht. Oh. Waar lach je op? Je kietelt in mijn oren. Ik zit er te diep in. Ja, dan wacht, ik zal je een beetje rechtop zetten. Zo. zo. Nou, vertel nou maar eens, mijn kleine Hercules. Wat zei je nou daarnet, wat ik niet verstaan heb? Ik, ik, ik, ik kan het niet nog eens zeggen. Is het zo erg? Ja, zo erg. Nou, doe het dan niet. Wil je van mijn oor af? Nee, het is hier fijn. Zal ik het toch zeggen? Mijn poesje... Leuk dat je me poesje noemt. Vind je dat belachelijk van een meisje? Nee, nee, nee. Je lieve woordjes klinken veel beter dan vroeger. Oh, verschrikkelijk. Denk nou alleen maar aan mijn grote liefde voor jou. Als een vrouw lief heeft en haar liefde is niet onecht, dan kan niets haar gevoelens vernietigen. Niets? Niets. Hierin schuilt onze onsterfelijkheid. Ook niet als ik... Ik, ik durf het woord niet uit te spreken. Ook dan niet. Je weet niet eens wat ik had willen zeggen. Dat doet er niet toe. Op alles wat je zegt antwoord ik. Ik hou van je. Ook als ik het niet verdien? Ook dan. Ook als? Ook als je één centimeter groot mocht zijn. Ook dan. Verschrikkelijk. Ik zal je mijn grote geheim openbaren. Als ik je niet lief kan hebben, zal ik niet kunnen leven. Wat is er in vredesnaam voor aantrekkelijks aan mij? Ja, dat kan ik niet onder woorden brengen. Het is even onverklaarbaar als je inkrimping. Het menselijk leven is vol wonderen. Mijn wonder ben jij, mijn liefste. Oh, ik voel me beschaamd. Waarom? Omdat jij mij waard vindt lief te hebben. Ik heb vroeger nooit iets buitengewoons in je ontdekt, lieveling. Nog in je uitlatingen, nog in je karakter. Begrijp je nou waarom ik je nu zo lief heb? En zou je me ook lief hebben als ik... Kwel je nou niet met veronderstellingen. Maar als ik nou eens ontrouw geweest was... Wat zeg je? Je moet me op deze vraag antwoord geven. Antwoord mij. Zou je ook van mij houden als ik ontrouw geweest was? Nee, hè? Nee, hè? Je zou me verachten. Ook dan zou ik van je houden. <coughs> Heb jij mij bedrogen? Uh, ja, ik dwaas. Wanneer? Drie dagen geleden... Toen heeft het noodlot mij getroffen. En toen ik van haar vandaan kwam, begon de ik al. Je geweten? Nee, een geestelijke kwelling. In mijn ledematen, op mijn rug, op mijn schouders. Overal voelde ik iets, overal voelde ik steken. Ik kan dat niet beschrijven. Ik denk dat ik daarna ben gaan krimpen. Je was een schoft. Een grote schoft. Als je het me verteld had, toen je nog je normale lengte had... dan zou ik je hebben neergeknald of vergiftigd. Je was een zwijn. Ik ben het nog. Nee, nu niet meer. Nee? Wil je me niet meer neerknallen of vergiftigen? Kom nou, hoeveel vergif heb je nodig voor een ontrouwe man van een paar centimeter? Vind je dat ook mijn liederlijkheid gekrompen is? Die is zo klein geworden als jij. Die is niet meer wat menselijke maatstaven te meten. Ben je niet boos? Mijn kwaadheid is zo klein dat het op vergeving begint te lijken. Dus je beschouwt mij niet meer als een mens. Alleen maar als een... een... een wezentje. Je begrijpt me niet. Ik weet niet hoe het komt, maar ik voel me zo verdrietig. Waarom? Omdat je omdat je nou precies zo groot bent, arme vent, als vroeger je geslacht was. Oh, verschrikkelijk. Huil niet. Is dit van mij overgebleven? Ik heb van je gehouden. Ik wil leven. Niet bang zijn, we kunnen nog gelukkig worden. Ik verdien jouw goedheid niet. Dit is geen goedheid. Oh, oh. het is goed te leven, hè? Ook nu ik nog maar net een mens ben, hè? Oh, wat een verrukkelijk landschap. Beneden in de diepte de landerijen van het vloerkleed, het vlammende purper en de gele kleurenvloed, de sneeuwbedekte toppen der kussens en in de hoogte de sterrenhemel van de glinsterende kroonluchter. En dichter opeens? Leef ik? Waarom heb je mij eigenlijk bedrogen? Ik weet het niet eens meer. Je licht alsof je 1,85 meter was. Je hebt gelijk. Ik zal de naakte waarheid openbaren. Ik zou het nooit over mijn lippen hebben gekregen toen ik nog een gewone man was. Maar nu, als een dwerg of wat ik ook ben, heb ik pas de moed gevonden. De afschuwelijkste bekentenis van mijn leven, roep ik nu in je oor. Liefste, ik begeerde je niet meer. Maar zeg nou eens, lieveling. Ik dacht niet eens aan je toen ik haar omhelsde. Ga verder, mijn liefste. Ik hield... Ook niet van die andere vrouw. Natuurlijk heb je niet van haar gehouden. Alleen, het moest gebeuren. Ik begrijp het. Maar nu zou ik het niet meer kunnen. Daar ben ik zeker van, mijn schat. Nu ik hier naast je oor sta, nu ik zie hoe buitengemeen mooi je bent. Het is net of ik boven in de koepel van de Sint-Pieter sta, naast het gezicht van de engel. Het blauw in je ogen overweldigt me, beneden mij de pijloze diepte. Oh. Je bent werkelijk veranderd, mijn schat. Zonder meer. En in je voordeel. Het is alsof dit kleine lijfje meer inhoud heeft gekregen. Liefste, ik ben afschuwelijk bang. Waarvoor? Dat ik nog kleiner zal worden. Doe niet zo mal. Kleiner kan echt niet. Oh. Ach, nee, nee, ik wil je niet kwetsen. Dan nou, huil nou maar niet. Daar huil ik niet om, liefste. Liefste, laten we hier vandaan gaan. Waarheen? Hangende aan je lelletje vraag ik je... laten we op reis gaan naar Italië of naar een of ander koerort. Naar een koerort? Ja, waar een wonder kan gebeuren, waar ik... Zoals je wilt. Ik bel morgen de bank op en ik zeg dat je ziek bent. Vertrekken we nog voor de middag? Nou, ik moet eerst informeren naar de juiste plaatsen. Ah, bij wie informeer je? Bij Annie. Ze is mijn beste vriendin. Zij kent Italië en aan haar kan ik mijn geheim toevertrouwen. Oh, <laughs> Haal je nou alweer? Geen woord aan Annie. Ik zou het niet overleven. Zij was het. Annie? Dat zou ik nooit achter haar hebben gezocht. Heeft zij jou verleid? Nee. Heb je haar verleid? Nee. Hoe is het dan gebeurd? We ontmoeten elkaar toevallig op straat. In Beel, Toven. Ik ben even met haar mee naar huis gegaan. Zomaar? Zonder enige reden? Ja, zomaar. We hebben even zitten praten en toen was ze opeens de mijne. Nou. Nou. Huil nou niet, mijn enige. Schok niet zo, ik val van je schouder. Nou, nee, nee, nee, ik, ik, ik, ik huil niet. Een zwak moment. Egoïsme, ontgoocheling, niet van belang. Het, het is alleen van belang dat jij nu gered wordt. In de Italiaanse reisbureaus kunnen ze ons ook inlichtingen geven over bedevaartorde. We gaan naar bed, schat. We slapen toch samen? Zul je me niet dooddrukken? Natuurlijk niet. Ik doe jouw pyjamajas aan en ik stop je in het bovenste zakje. Mijn arme kleine grote liefde. Wel te rusten. Wat voor bronnen beveelt u aan, eerwaarde zuster? Dat hangt van de ziekte af, mevrouw. Gezien de grote vraag was specialisatie noodzakelijk. Voor maagkwalen beveel ik de bron van Sint-Benedictus aan, daar aan het einde van de laan. Beneden onderaan de trappen vindt u de vier fonteinen van Sint-Lucas tegen keel, nier, gal en astmatische klachten. Voor nerveuze aandoeningen zijn de zitbaden van de zalige Catharina afdoend. Ik zoek iets um, tegen de samentrekking van de spieren. De gevrichtsheiligen zijn achter het rosarium te vinden. Zes bassins, telkens één voor armen, voeten, middel, hals en knieën. En één voor algemene doeleinden. Ik verkies die voor algemene doeleinden. In de algemene moet u geheel onderduiken. Tien minuten in het water blijven. De lengte van het gebed moet met die tijd corresponderen. Ik dank u voor de inlichtingen. Uh, nog wat, men moet een compleet badpak aantrekken. Dat heb ik meegebracht, eerwaarde zuster. Ik zou alleen nog willen weten of ik uit het algemeen bassin een jampot vol water mag scheppen. Zeker. Maar het water mag niet van deze gewijde grond af. Uh, wilt u het drinken? Uh, inderdaad. Gods beste zegen. Mijn enige dank, zuster. Uh, mevrouw, u laat uw tasje liggen. oh, oh neem me niet kwalijk. Oh, dank u zeer, zuster. U wordt er bleek van. Zitten er kostbaarheden in. Het kostbaarste dat ik bezit, zuster. Oh, ik begrijp het. Uw gebedenboek. Ja, uh, tot ziens. Dag, zuster. Dag, mevrouw. Is het niet koud? Nee, heel prettig. Voel je al iets? Voorlopig nog niets. Je staat nu een minuut in de jampot en je moet er tien minuten in blijven. Het is heel zacht, donzig water. Hm. Ik heb van mijn leven nog niet zo strelend bad gehad. Is het niet te diep? Nee, ik kan staan. Ik voel de bodem en het water reikt tot aan mijn ademsappel. Oh, we hebben iets vergeten. Je moet bidden. Hm. Tien volle minuten. Ken je zoveel gebeden? Nou, lieveling, ik zou dagenlang kunnen bidden. Dan stoor ik je niets, schat. Ik laat je in de kamer staan. De jempot staat midden op de tafel. Ik eet wat in het cafetaria... en ik breng straks wat kruimels voor jou mee. Mm. Je zou wel trek hebben naar je bad. Ja. Dag, schat. Oh. Ik vouw mijn handen, heer... en wend mij tot u. Houd uw oor niet dicht... Ik vraag u geen groot wonder. Ik wil niet zo groot worden als voorheen. Terug naar de bank kan ik toch niet meer. U weet heel goed dat ik geen directeur van de kredietafdeling kan worden. Ik vraag u ook geen wonderen die u aan directeuren van kredietafdelingen of presidentdirecteuren pleegt te doen. Verricht voor mij slechts een wonder... Dat past bij een man van 10 centimeter. Laat mij mijn hele leven zo groot blijven. En dat mijn vrouw mij tot aan mijn dood mag blijven beminnen. En, en wees zo goed mij toe te staan dat ik een kind van mijn vrouw krijg. Een gewoon jongetje van normale afmetingen. Heer, dat mij op zijn vijfde jaar in zijn zak kan steken... En overal mee heen kan nemen, en soms voor de dag kan halen en zijn vriendjes kan laten zien en zeggen: dit is nou mijn papi. Geef hier dat. Wat, wat, wat is dat nou? Ik heb gigant onder mijn voeten. Het water slaat over mijn hoofd, Jullie lieve heer. Hebt, hebt, hebt u mij niet verstaan? <middels> jong? gelukkig dat ik waterpolo heb gespeeld. Het watertrappen gaat nog best. Daar ben ik van geschrokken. Eh. Eigenlijk is dit zwembassin eigenlijk een beetje nauw. Dat is waar. Ik moet op een en dezelfde plaats watertrap. Maar oh goed zou dat? Een beetje lichaamsbeweging doet me wel goed. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hup, la, hup, la. <tacht> Magnifiek. <tacht> Zie je, lieve heer, hoe tevreden ik ben. En ik wil gelukkig zijn, hoor, als ik mijn hele leven tien centimeter blijf. U hebt het goed vastgesteld, heer. Experimenteer maar niet langer, want tien centimeter is mijn werkelijke lengte. Oh, erg prettig. Het water is goed. De wereld is mooi. Mijn vrouw zal smakelijke kruimeltjes meebrengen. Ik ben zo dankbaar dat ik twintigmaal maal zo groot ben als een vlieg. Oh, wat een geweldig figuur heb ik daarbij vergeleken. Hoe gaat het nou toch met uw man? Dank u. Oh, ik had u hier niet verwacht, meneer ja. de directeur. Ik was ook weer het bezoek niet als een formaliteit te beschouwen. Uh, behalve mijn beste wensen heb ik een waardevol document meegebracht. De benoeming. De benoeming, mevrouw. Uw man is met ingang van heden benoemd tot directeur van onze afdeling kredieten. Oh. oh. Ja, en ik wilde aan de zieke persoonlijk dit, om zo te zeggen, dit genezende document overhandigen. Oh, meneer de directeur, die, die onderscheiding. Ik, ik, ik weet niet of. Oh. Gelukkig? U houdt van geluk. Ja, dat doet mij goed, Siss. Geen grote vreugd dat het geluk van een jonge echtpaar. Ja. En die promotie krijgt hij juist nu. Ja. En wilt u mij bij uw man brengen, mevrouw? Bij mijn man? Ja. Mijn man is niet thuis. Ach nee, hij is toch niet in het ziekenhuis? Nee, nee, nee. Hij is thuis. Maar ik kan hem niet vinden. Eh, mevrouw, hoe groot is uw flat? Drie kamers? Hé, hey, curieus. En in die drie kamers is hij niet te de... vinden. U houdt me vast voor krankzinnig. Nee hoor, nou, komt u daar nou bij? Ik ben alleen verbaasd. Zelf woon ik in een huis met twaalf kamers, maar het is nog niet voorgekomen dat mijn vrouw mij niet kon vinden. Gelooft u me alstublieft, ik heb net overal gezocht. Ik heb zelfs in de klerenkast gekeken. Ja, yeah, maar wat zou uw man nou in de klerenkast moeten doen? Hè? Uh, misschien is hij in slaap gevallen of uh, in een of ander kledingstuk verward geraakt. Hey. Neemt u mij niet kwalijk? Ik heb u niet goed verstaan. U hebt het heel goed gehoord. Oh, ik ben helemaal in de wark. Ik heb u nog niet gezegd dat die ziekte van mijn man... ...inkrimping is. Van de nieren? Nee, helemaal. Hoezo? Hij werd kleiner en kleiner. Uw man? Mijn man. Hoeveel? Toen ik hem voor het laatst zag... ...was het vanmorgen om een uur of tien. Toen was hij niet veel meer dan negen centimeter. Ah, Ruwelijk! Was hij negen centimeters gekrompen? Nee, er is nog maar hooguit negen centimeter van hem over. U bedoelt dat van de hele man maar negen centimeters overgebleven is? Ja, daarom kan ik hem niet vinden? Ja, ik, ik, ik, ik kan de feiten niet meer verstandelijk benaderen. Ik ook niet. Nee, hoewel ik van zoiets wel eens heb genomen in de, de, de, de Griekse mythologie. Ik ben diep onder de indruk, mevrouw. Oh. Eerlijk gezegd, ik verlang er nu naar mijn arme te zien. Zullen we hem samen gaan zoeken? Mevrouw, u vertrouwen, vereert mij. Uh. Laten we beginnen, maar... Waar? Uh, nou, misschien... Onder uh, de bank? Uh, hebt u daar nog niet gezocht? Jawel, ja. Maar hij kan ergens klem zitten. Ja, dat zou ik toch roepen, neem ik aan. Zijn stem is helaas zacht geworden. Och, mijn arme vriend. Laten wij geen tijd verspillen. mevrouw. Met uw promissie ga ik nu aan de slag. Hm? Excuseert u mij dat ik op mijn buik ga liggen? Anders kan ik niet... Onder die bank. Oh, alsjeblieft gaat u gang. Ik kruip in de open haar. Ja, ja, ja. Oh, het is gewoon donker onder die bank. Hebt u geen zaklantaren? Nee, ik heb er jammer genoeg eh, niet mee meegebracht hoor. Probeert u hem te roepen. Ik zal het doen. Uh, lieveling. Schatje. Hallo. Hallo. Uw directeur. Hallo. Oh, hij is niet te vinden. In de haard is hij ook niet. Hebben u permissie? Zo ik mijn verticale houding. Mijn verticale houding weer met de Oef. Ik heb het al warm van gekregen. Nergens te vinden. Mevrouw, vraag je wat voor huisdieren hebt u? Hond, kat, hamster? We hebben geen huisdieren. Gelukkig, die kunnen dus niet belaagd hebben. Ja, ja. Pardon. dat er kruipt iets over uw vestje. Waar? Met permissie onder uw linkerborst. Hij is terecht. Wat? Wat is hij dat nou werkelijk? Kijkt u maar. Hier in mijn handpalm. Een menselijke gedaante. Die is groter dan drie centimeter. Och, mijn lieverd, mijn kleine schat. Je directeur is er. Kijk eens hoe schattig hij is. Hij gaat op zijn buik liggen en kust mijn vinger. Oh, oh. Yeah. Waarom ben jij de haard gekropen? Ik laat je nou niet meer alleen. Voor zover ik zien kan, mevrouw, gaapt hij nou. Hij hey, hey, gebaart iets. Zijn stem is niet te horen. Oh, houd die man aan uw oor. Even heeft beslist, daar kent hij. Hij doet ze opgewonden. Zo hoor ik ook niet. Mevrouw, ik heb een idee. Die u hebben in een papiertje om hem een feestelijk aanzien te geven... Uh, ...hebt u wellicht een mooi zwart papier bij de hand? Nou, ik, uh, ik doe hem liever een zwart sjaaltje op. Oh, juist, ja, ook goed, ja, ja. Nou, niet tegenstribbelen, schat. Oh, oh ja, het sjaaltje kriebelt natuurlijk. Maar je zult zien, het is een beetje jeukwaard. Kijk eens aan, we zijn ja, ja. klaar. <laughs> Dat was alles. Ja, het kleed mooi af, hè, ja. Prachtig, maar je hm. werd mij begrepen. Zo, en zetten jullie maar even op de schrijfmap. Hm. Dank u zeer, ja. Nee, waardig vent. Bij besluit van de raad van commissarissen bent u met ingang van heden benoemd tot directeur van onze afdeling kredieten. Oh, hij heeft het begrepen. Ja, ja. Oh, hij maakt een buiging. Staat u mij toe dat ik het document van uw benoeming hier op de schrijftafel nederleg? Zo... Vaanhart, gefeliciteerd. Oh, oh, oh, oh. Kijk eens hoe gelukkig hij over zijn benoeming rent. Nee, het loopt geweldig. Mm. Oh, oh. In vijf seconden heeft hij de hele benoeming doorgelopen. Hij heeft als student veel aan sport gedaan. Ach zo, ja, ja. Misschien gaat hij onder invloed van de benoeming groeien. Ten slotte zijn veel kleintjes groot geworden... nadat ze tot directeur benoemd zijn. Lievert, ik zie je alleen nog maar met een vergroot glas... Ik heb deze loep bij de postzegelverzameling weggehaald. Hierdoor ben je groot. Je bent wel een centimeter groot. En maak je geen zorgen. Je figuur is nog altijd geweldig. Volkomen harmonisch. Ga nou toch niet zo wanhopig op je knieën zitten. Dat doet me toch zo'n verdriet. Alles is toch nog niet verloren. Misschien moet je wel zo klein worden als een mosterdzaadje om dan weer te gaan groeien. En dan word je hoop ik net zo groot als vroeger. Misschien nog wel groter. Oh, er wordt gebeld. Blijf op de schrijftafel zitten, hier op je benoeming, en niet weglopen. Op de handtekening van de directeur. Misschien is het de optician. Ja? Ik heb een microscoop besteld voor het geval je. Uh, uh, ja, even wachten, lieverd. Ik ben zo terug. Ben jij het, Annie? Zoals je ziet. Waar haal je de moed vandaan om hier te komen? Dus je weet het. Ja. Heeft dit je verteld? Hij heeft dat verteld. Is hij thuis? Ja. Misschien vind je me brutaal, maar ik zou hem graag even willen spreken. Dat kan, als je een vergrootglas bij je hebt. Wat zeg je nou? Een vergrootglas? Dat van mij krijg je niet, zoveel trots heb ik nog wel. Ja, ik ik kan je niet volgen. Wil je me niet binnenlaten? Zeker wel. Hij is in zijn werkkamer, op het bureau. Ik begrijp je niet. Kom maar mee. Jij bent de schuld van alles. Kijk maar. Je minnaar staat op het bureau. Ben je gek geworden? Ik ben niet gek. Hij zit op zijn akte van benoeming. Op de handtekening van de president-commissaris. Ik, ik, uh, ik ga een dokter halen. Ik mankeer niets. Alleen jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Ik, ik zie hem nergens. Ik zei je dat hij thuis was. Neem die loep. En jij zult de man zien met wie je een avontuurtje gehad hebt. Ja, maar... Nee, protesteer maar niet. Breng de lens naar je ogen. Buig je over het bureau. Zie je hem? Is hij het? Of niet? Hij is het. Hoe is zijn gezicht? Mooi. Staat hij je zo ook aan? Heel erg. Als het kon, zou je dan ook door deze loep te de zijn willen zijn? ja. Geef onmiddellijk die loep hier. Je krijgt hem niet. Ik wil hem zien. Geef hier of ik... Spreek. Ja, sla me maar als je wil. Het kan me niet schelen. Ik hou van hem. Hou je van hem? Ik ben dodelijk verliefd op hem. Verschrikkelijk. Alsjeblieft. Hier is je loep. Toevallig heb ik de doktersloep van mijn man bij hem. Ik zal hem daarmee bekijken. Goed. Laten we hem samen bekijken. Door de vergrootglazen van onze mannen. Hiermee is hij groter dan met die van jou. Voor mij is hij groot genoeg. Daar zei ik het niet om. Zou jij... Voor hem, in deze gedaante, je man willen verlaten? Ja. En zou je met hem willen trouwen? Ik zou het zalig vinden. Dat is verschrikkelijk. Zou jij van hem willen scheiden? Nee. Ben je dan aan één centimeter zo gehecht? Ik ben gehecht aan mijn liefde voor hem. En... Ik ook. Kijk eens. Kijk nou toch hoe verdrietig die kijkt. Mm. Door mijn loep zie ik tranen in zijn ogen. Hij is bedroefd om mij. Of om mij. Laten we hem zelf laten kiezen. Ik onderwerp aan zijn beslissing. Maar als hij mij kiest, krijg ik hem dan van. Ja, mag ik hem dan meenemen? Ja, dank je. Oh, kijk, eens door je een groot glas. Hij wil wat zeggen. Maar ik kan het niet. Ah. Je wilt spreken, hè? Mijn lieve haan. Noem jij hem haan? Hè? Ja, sinds ik de zijne ben geweest. Oh, kijk, hij heeft dat haan verstaan. Hij knikt. Hij gaat iets zeggen. Hij doet het. Zijn mond beweegt. Ach, hij zegt vast dat hij van me houdt. Helemaal niet. Hij houdt alleen van mij. Kijk eens. Hij loopt van de handtekening af. Ik zie het. Hij gaat in de richting van de inktpot. Om te kunnen opschrijven wie hij lief heeft. Opschrijven? Hij kan niet eens een pen optillen. Is hij ook niet van plan? Kijk maar. Hij klimt op de rand van de inktpot. En laat een been erin zakken. Hij valt erin. Oh, <sus> maak je niet druk. Kijk, hij kruipt er alweer uit. Aha. Nou springt hij op zijn directeurzakte. Hij gaat lopen over het papier. Oh, kijk hem is stappen. Ach, wat loopt hij mooi kalligrafisch? Hij laat letters achter. I. K. K. Zij is een eigen pen, o oh, schat, liefste. O, oh, kijk nou toch eens ah. hoe hij zich voortsleept. Nog een letter. Ah. Nog een letter. oh nog één. Hij staat stil. Het is af. Ik zal het lezen. Nee, nee, nee, ik zal het lezen. Hij heeft het voor mij geschreven. Ah. Waarom niet? We moeten de waarheid onder ogen zien. Ik kon geen mens lief hebben. Er staat geen punt op de i. Hij had zeker geen inkt meer. Nou staat er een punt op de i. Je hebt gelijk. Ik kon geen mens lief hebben. Hoe komt die punt op de i? Annie? Hij is zelf de punt. Huh? Hij is in één gezakt boven de i. Oh, zelfs voor een vergrootglas is hij niet meer dan een vlekje. Dat vlekje is hij. U hebt geluisterd naar De Kleinste Liefde ter wereld. Een radiokarikatuur van Miklos Jarvas in de vertaling van Anton Sivirski. Rolverdeling: De Vrouw en Hazekamp. De man Ton Lutz. De professor Gijsbert der Steeg, De Non Eva Jansen, de directeur Jan Borkes. En Annie Corrie van der Linden. Regie Wim Paul.